Twee uur. Het NOS Journaal. Dik ter Hark... Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft bekendgemaakt dat Koeman voor één jaar tekent. Hij is de opvolger van Mario Been, die opstapte... omdat de spelers geen vertrouwen meer in hem hadden. Koeman krijgt assistentie van de oudspeler Jean-Paul van Gastel... en Giovanni van Bronkhorst. De huidige assistent Leon Flemings vertrekt bij Feyenoord. Ronald Koeman is de eerste die bij zowel Ajax, Feyenoord... als PSV heeft gespeeld en vervolgens ook trainer is geworden bij die clubs. Maandag leidt hij zijn eerste training in Rotterdam. In Brussel is de top begonnen over de schuldencrisis in Griekenland. De leiders van de 17 eurolanden moeten de knoop doorhakken... over een nieuwe miljardenlening aan het noodlijdende land. Volgens minister De Jager heeft Griekenland tot 2014... nog eens 90 miljard euro extra nodig. De hoop op een doorbraak is toegenomen... nu de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... het er onderling over eens zijn geworden... dat de banken moeten meebetalen aan een nieuw hulpplan.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 Secretaris Nabbe van de patiëntenraad zegt dat het gaat om patiënten... die al met ernstige kwalen in het ziekenhuis waren opgenomen. Er loopt een onderzoek of er een verband is tussen de dood van die patiënten... en de multiresistente bacterie. De resultaten daarvan worden in september verwacht. Vooralsnog noemt Nabbe een opnamestop voor Hij benadrukt wel dat veel patiënten ongerust zijn... over de gang van zaken in het Maastad ziekenhuis. Om vier uur wordt er een persconferentie gegeven hierover. De Finse mobieltjesfabrikant Nokia heeft in het tweede kwartaal een fors verlies geleden. Het verlies was bijna een half miljard euro. Dezelfde periode vorig jaar boekte het bedrijf nog een winst van bijna 300 miljoen euro. Nokia kampt al tijden met een tegenvallende verkoop van telefoontjes... door felle concurrentie van toestellen als de iPhone en de Blackberry. In het tweede kwartaal verkocht Nokia 20% minder telefoontjes dan vorig jaar. Het graf van natiekopstuk Rudolf Hess is in, het, in het Duitse Woensiedel is vannacht geruimd. Kerkbestuur wilde de grafconcessie niet verlengen, hoewel de familie dat wel had gevraagd. Hess ligt sinds eind jaren tachtig in Woensiedel. Sindsdien was zijn graf een bedevaartsoord voor neonazies. Om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt, wordt Hess niet herbegaven, maar worden zijn overblijfselen gecremeerd en uitgestrooid boven zee. Dan nog het weer enkele buien vanmiddag hier en daar met onweer. Temperatuur 18 graden aan zee en een graad of 22 in het zuidoosten. Morgen en in het week en de buien en iets lagere temperaturen. AWB verkeersinformatie. Op de A2 bij Utrecht staat richting Den Bosch... tussen Knoop het Oude Rijn en een file van 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer kan omrijden vanaf Knoop het Oude Rijn via de A12 en de A27... Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... staat voor Knoppen die we meer drie kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... staat tussen Afrit Maren en Afrit en Dolder vier kilometer file. Dat komt op bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A solitary man van Jonathan Jeremiah. Een moeder vecht voor haar kinderen. Maar niemand komt bij mijn kinderen. Niemand. Ook je rust niet. Maar vindt de hulpverlening niet naast, maar tegenover zich. Nou, ik had het wel zo netjes gevonden als jullie gewoon de waarheid in een rapport zetten en niet vol met leugens. Jullie zijn net zitten met je kleine kinderen die gaan overliegen om de zin te krijgen. Vanavond bij de EO in Hollandok, -Doc, de documentaire Last Mother, kwart voor elf, Nederland 2. Ah, is gewoon shit. Ik stond top 20 en ik denk dat ik nu uit de top 20 ben. Dit lijkt wel een jungle waar ze een keer met een uh, trekker doorheen zijn gegaan om daar een smal weggetje te maken. Wat een geweldige afdeling! Ik ga het er niet over nemen als er twee mannen zijn. Het kost allemaal tijd. Die ver ligt eruit, Bollenmar blijft op de fiets. Kijk, ja, ik had het wel een beetje verwacht eigenlijk. Uh. Bij, bij die jongen. Hij ja, heeft zelf een fiets en een stuur en een rem. Hè, dus. Komt dat door, vertrek weer. Het hoort bij het fietsen, denk ik. Ik zag hem niet eens rijden eigenlijk voor me, dus ja dan weet je wel genoeg. De Noren staan gewoon op vier na vandaag. Het tweede is ook mooi, denk ik. Met Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aart Vierhouten, Tom van het Hek en Dionne de Graaf. Goedemiddag, het is donderdag 21 juli. De dag waarop Feyenoord bekend heeft gemaakt dat Ronald Koeman de nieuwe trainer van Feyenoord is. En voor ons van Radio Tour is het vooral de dag van de eerste grote Alpenrit in deze Tour. Hier hebben we echt naar uitgekeken. Vandaag en morgen wordt het verschil gemaakt in het algemeen klassement. Drie beklimmingen van de buitencategorie vandaag... De Col Daniel, de Col d'Izoard en de finish op de top van de Galibier. Nog nooit lag daar de streep in de Tour. Ongelooflijk zware rit, maar niet in de barre weersomstandigheden die we verwacht hadden. En Gio Lippens, er is een uitgebreide kopgroep. Welke Nederlanders zitten erbij? Er zijn er maar liefst drie. We hebben een kopgroep van 19 man weggereden bij de Supersprint. Na 40 kilometer koers vanuit Pinerolo. En toen sprongen ze er van tussen 19 man dus. Daarbij drie Nederlanders. Joost Postuma, Maarten Jalinghi en Johnny Hogeland. En die laatste, die zou wel eens wat moois van plan kunnen zijn vandaag. Op weg met Radio Tour de France. Jeudi 21 juillet. 18e étape. Pinérolo, Galibier, Serre-Chevalier. op de Belgische Nationale Feestdag. De Belgische band Soul Sister, The Way To Your Heart. En ondertussen proberen we Ronald Koeman te pakken te krijgen... want hij is de nieuwe trainer van Feyenoord. U hoort in deze uitzending wanneer dat gelukt is. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe het gaat... met de drie Nederlanders in de kopgroep tijdens deze... ja, de rit, hè? Ja, de koninginnenrit, we hadden hem al in de Pyreneeën. Toen gingen we over zes kools. En als je inderdaad het aantal kools als maatstaf neemt voor een uh, koninginrit, ja, dan was natuurlijk die etappe naar Plateau de Bijen, de absolute koninginnenrit met zes kools. Vandaag zijn het er maar, zeg ik dan, drie. Maar ja, het zijn er wel drie van boven de 2000 meter. De Col Daniel, waar het kopgroepje op dit moment mee bezig is. En het peloton inmiddels toch ook. Dat is een klim van boven de 2700 meter. Daarna de Isoaar, een de gekende kool. Een kool met historie uh, boven de over de 2300 meter. En dan gaan we nog eens een keer naar de top van de Galibier. Boven de 2600 meter. Dus dit is absoluut het dak van de Tour. Zo kun je het wel noemen. En zeker die Col Anjel. Dat is de hoogste col die we deze Tour hebben. Dus rijden de renners straks door de eile lucht. Toch altijd wel weer anders dan op 16, 1700 meter. Als je boven de 2000 meter komt dan voelt dat toch wel weer totaal anders. Temperaturen zijn ook vaak lager, dus is het lastig voor die renners om daar naar boven te rijden. We hebben een snelle start weer gehad van de etappe. Niemand kwam weg in de eerste 40 kilometer. Er werd weer met een gangetje van zo'n 50 kilometer per uur gereden over het relatief vlakke land. Daarbij Pinerolo, de stad waar we gisteren aankwamen naar die geweldige, toch wel adembenemende, levensgevaarlijke afdaling. En op dat vlakke stuk werden tempos gehaald van tegen de 50 kilometer per uur, maar zo gauw de weg een beetje omhoog ging, en dat was eigenlijk bij het begin van de klim van de Anjel. Toen kregen we de supersprint na 40 kilometer. En daar kwam Doeke als eerste door. Leonardo Doeke ook een goede sprinter. Kan ook een radig oprijden. voor Postuma en De La Plas. Dat waren de eerste drie. En toen ontstond ook dat kopgroepje. Kopgroep eerst van 16 man. Maar later kwamen er nog eens een keer drie mannen bij. Marcus Boekhard van BMC in Duitsland. Mikel De Laage, de man die de meeste kilometers van alle renners in de Tour dit jaar op kop heeft gereden. En Egor Silin in Rus. Die kwamen bij de, beste, of bij de eerste 16. Maxime Monfort, goede Belg hoor. Joost Postuma, natuurlijk van Leopard. Allebei zijn ze van Leopard. Ruben Perez, hebben we al vaker gehoord. Van Euskaltel samen met zijn ploeggenoot Pablo Oertassoun. Dan Maarten Chalingi voor Rabobank. Navardauskas, de Litouwer Iglinski. Een Kazak. Irizar en Erviti. Spanjaarden. Dan Nicolas Roach. De beste man in het algemeen klassement van deze kopgroep. 21ste op 14.06. Dan een Belg. Dries Devenijns. Brent Boekwalker. ploeggenoot van Burkhardt. Boekhard. goede proloogrijder. Ook reed een hele goede Giro-proloog in Amsterdam. Hij komt uit de Verenigde Staten. Dan die Leonardo Doeken. Die sprinter. Danilo Hondo. Ook een prima sprinter. En dan Johnny Hogeland. De klimmer uit Ierseke. En Anthony de Laplace, Fransman van de ploeg Die 19 zijn dus bij elkaar en die hebben elkaar gevonden. En het peloton vindt het eigenlijk allemaal wel best beste controle. Zien we nu ook is van de ploeg van de gele trui dragen van Thomas Vecler. We zien ook de mannen van Basso daar behoorlijk mee voorin zitten. Zojuist zag ik ook Robert Geesink en Bouke Mollema redelijk vooraan zitten. Maar die zijn nu weer wat naar achter gezakt. En dat peloton dat heeft een achterstand van 7 minuten en 46 seconden op die kopgroep. De kopgroep mag dus voorlopig nog even aanvallen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er vandaag niks gebeurt. Dat er vanuit het peloton geen gekke dingen gaan gebeuren. Want met deze opeenvolging van Alpereuze. Dan moeten de klassementsrenners iets gaan doen. Denk daarbij aan Contador. Denk daarbij ook aan de broertjes Schlek. Misschien toch ook Basso. Misschien dat hij daarom wel zo voorin rijdt in het peloton op dit moment. Het peloton dat langzamerhand wel steeds verder uitdunt. Er is al een flinke groep met gelosten daarachter. Maar eigenlijk is het peloton nog veel te groot als je zo kijkt. Zelfs de wereldkampioen zit er nog in. Maar dan weet. We sinds de obisk van dat hij goed kan klimmen door Huzoft. Peloton dus nog steeds erg groot. Tempo ligt daarom ook nog wel behoorlijk laag, maar dat zal straks allemaal veranderen. Vrolijk. Uit Australië, Brooke Fraser, Something in the Water. We gaan naar Frankrijk. Drie zware bergen vandaag, u weet het, hè, met als laatste die Galibier. En uh, jullie zijn daar er ergens in de buurt, hè? Michael Bogert en Steven Dalenboud. Ja, die one aan de voet van de Galibier met Michael Bogert in een stoeltje. Michael Bogert in korte broek. Ja, het is hier, uh, het is hier niet warm. Waar we vertrokken vanochtend uit Turijn was het uh, volgens mij 30 graden, maar hier is het uh, min 6. Wat was het ongelooflijk druk, heb de weg hier naartoe? Ja, het is gigantisch. Uh, heel de lauteret staat al vol en uh, ja, waar we hier rechtsaf uh, de Calibier op moesten, daar, ja, daar kon je zo wat niet door de mensen, mensen heen, zo ja. druk. Wat voor uh, herinneringen heb jij hier aan? Volgens uh. mij wel goede, toch? Ja, ja, ja, deze kant, uh, Calibier omhoog, uh, reed ik weg toen ik La Plagne won. Dus ik, uh, ik heb hier goede herinneringen aan aan deze berg. Ja. Die laatste kilometer van deze klim, hoe, hoe zwaar is deze klim? Ja, de eerste stuk lauteret valt mee. Dat is uh, veel wind ook, je voelt het wel. En ja, Calibier hebben ze ook wel uh, aardig wat wind. Ook wind tegen maar ook wel wind mee. Dus ik ben bang dat het toch uh, ja, voor de aanvallers een beetje lastig wordt. Hij is wel stijl laatst, maar de kant het zelfs morgen op reis tijdig. Gisteren won Boe Zonhaken weer een Noor. Welke um, Mollema werd tweede en zij in de afloop? Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, kijk, uh, tweede is ook mooi, denk ik. En uh, ja, ik had heel graag gewonnen vandaag, absoluut. Maar uh, ja, ik denk dat uh, Boe Zonhaken gewoon te sterk was. Ja, want we kunnen wel stellen dat uh, Boe Zonhaken gewoon te sterk was voor uh, Mollema. Ja, Mollema die kwam er gewoon niet aan. Uh, hij kon bergop niet mee, dus dat zei hij al genoeg. En in de afdaling liep hij alleen maar uit. Dus uh, als, als Bouke snugger was geweest, dan had hij volgens mij een, uh, gewoon moeten proberen om gelijk te reageren toen uh, Haken ging. Maar dat deed hij niet. En toen ging hij later in de avond, maar dat was sowieso al te laat. Maar uh, ja, op zich toch nog wel een redelijk uh, knappe prestatie om in zo'n rit, uh, die vrij hectisch was uit het vertrek, toch van voren mee te zijn. Dan was er nog die, die afdaling naar Pinarolo, daar werd uh, ook nadien over doorgepraat. Uh, Hiver en Fuclair belanden in, uh, in iemands achtertuin, nog steeds niet helemaal duidelijk wie dat nou is. En ook uh, Ruigviel, de tweede keer was dus in de afdaling, toen kwam hij zelfs in de bosjes terecht. Ja, ik ben nog een keer uh, daarna uit de bocht uh, gevlogen en toen uh, ben ik uit de bosjes kunnen klimmen. En uh, ja, het hoort bij het fietsen denk ik. Ja, is dat zo? Er zijn uh, vooraf nogal wat mensen, wat wielrenners geweest, die, zeggen, die zeiden van ja, nee, deze klim gaat nergens over en deze afdaling vooral ook niet. Nee, dat, dat kan ik beamen. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Dit, uh, dit vraagt om slachtoffers. Dat, uh, dat weet ik wel. Is die verontwaardiging van, van de renners over die afdaling terecht, vind jij? Nou ja, als jij valt, dan ben je altijd verontwaardigd natuurlijk, maar ja, het hoort bij de koers. En uh, ja, ik... Ik vind het nou moeilijk te zeggen, ik ben geen renner meer, maar ik denk als ik daar had gezeten en ik, uh, ik was ook gevallen dat ik ook over de zijk was geweest, maar ja, volgens mij viel ik niet zoveel in de afdaling, dus had ik wel meegezeten. Dus ik, uh, ja, het hoort erbij en uh, de goede renners die mee zaten, hoor je niet klagen, ja, dat is nou helemaal uh, de sport. Maar toch zijn er ook mensen die zeggen, ja, dit heeft met fietsen niks te maken. Nou ja, ik vind van wel, ja, het, ho het hoort er wel bij jou. Als je dat weet als je wielrenner wordt, dan moet je geen wielrenner worden. Ook dit soort afdalingen? Ja, ook dit soort afdalingen, ja. Er zijn wel gevaarlijker afdalingen hoor, nog hij verloor dus wel tijd, daarom was hij natuurlijk ook een beetje teleurgesteld. Uh, moet hij daar nou wakker van liggen van dat tijdsverlies? Want hij wil natuurlijk graag in die top 20 eindigen. Nou, ik, ik denk als hij echt heel goed gaat zijn dat hij morgen wel weer die tijd terug kan pakken. Maar het is natuurlijk wel zonde voor hem, want hij stond 19e. En uh, hij wilde misschien top 15 gaan rijden, dus hij was aan een goede opmars bezig. En hij reed ook goed, dus dan is het wel heel spijtig als je zoiets tegenkomt. Maar ja, dat was ook de koers en hij was de hele tour nog niks tegengekomen. En iedere renner die komt wel eens wat tegen in de, in de, koers, in de tour. Ja, en hij was nu aan de beurt.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 En ik was ook niet op het eind in de hinderpakken meespringen. En op het eind was ik toch wel eigenlijk kapot. En dan, uh... ja, op het eind was ik blij dat het over was eigenlijk. Goed, raakt Verclare vandaag het geel kwijt? Uh, wie weet. Ik, ik weet het niet zeker. Ik denk dat hij misschien vandaag nog in het geel blijft. Maar Contador zal, zal nu al moeten. Hè? Want eigenlijk, het gaat allemaal om vandaag en morgen. Ja, vandaag en morgen zijn de dagen om tijd terug te pakken. En ik denk dat het heel lastig voor hem gaat worden, zeker met die wind. Maar we hopen wel dat het gaat komen, dat hij gaat aanvallen en dat het een mooie koers wordt. Hoe vaak heb jij naartoe de Franse Alpe d'Huez opgereden? In 1997, 1999, 2001, 2003, 2006. Zoveel keer. En hoe vaak heb je hem opgerend? Uh, ik heb hem nog nooit opgerend, maar verleden jaar reed ik 6 en toen heb ik 6 keer opgefietst. En er waren er ook mensen die uh, bijvoorbeeld drie keer opfietsen en een keer oprenden, dus daar heb ik inspiratie van gekregen. En ik ben de laatste tijd veel aan het lopen, dus ik ga morgen, uh, laat ik me afzetten aan de voet van uh, Alpe West. en dan ga ik uh, al rennend uh, omhoog. Dus voor alle mensen die luisteren en die morgen daar langs de Alpe staan. Ja, heeft Diuwe zin eigenlijk? Nee, Diuwe heeft geen zin. <laughs> Diuwe heeft geen zin, maar misschien... Uh... Als het warm is met een fris watertje of een colaatje klaarstaan, dat, uh, dat zou ik wel appreciëren. Let op jongens, Michael Bogen, het komt morgen omhoog gerend. In het oranje? Nee, nee, nee, een blauw shirt, blauw shirt, lichtblauw. Michael, dankjewel. Le Tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France. All you have to do is touch my hand. And show me you understand. Unless something happens to me, that's some kind of wonderful. Michael Bublé. Some kind of wonderful. Ja, de beklimming van de Anjel naar meer dan 2700 meter hoogte. Zeer steile stukken. Begint het al te kraken bij sommige renners, Gio? Ja, absoluut hoor. Je ziet al mannen aan de achterkant die eraf moeten. Duitse sprinter Sieberg uit de Omega Pharma Lotto-ploeg moest al uh, loslaten. We zagen Tyler Farrah, zagen we ook uh, lossen. De een na de ander heeft uh, problemen om het tempo bij te benen in het peloton. En ook in de kopgroep vallen nu slachtoffers op dat onvoorstelbaar steile stuk. Want het is gewoon 10 kilometer lang is het tegen 10% klimmen. Er zit één klein stukje 4 kilometer voor de top bij van 9%. En de rest is allemaal boven de 10% stijg. Wandrijden rijden, dus en dan vind ik het toch nog altijd wel opmerkelijk dat daar een Joost Postuma uit Nederland waarvan we toch niet echt wisten dat hij goed de bergen overkwam. Hij kan goed rijden in Luxemburg, in België, in de klassiekers, dat soort koersen. Maar ja, in de Alpen daar verwacht je hem toch niet echt van voren. Maar hij zit er gewoon bij en rijdt gewoon makkelijk omhoog. Uit het peloton zijn inmiddels wat renners weggereden. Daar hebben we Philippe Gilbert in die nationale tricolore van de Belgische kampioen. Hebben we het boven. Rijden. Die rijdt weg bij het peloton samen met Carlos Barredo van Rabobank. Die Gregorio en zuids van Astana. Dan Levi Leipheimer. Jawel, hij probeert het ook. Uh, staat uh, 31ste maar in het algemeen klassement. Is helemaal weggevallen. Dus geen enkel gevaar voor de gele trui. Dan hebben we Corinne van Liquigas. En Riblon, de Fransman van AGDR. En die proberen nu weg te rijden uit dat uh, peloton. Danilo Hondo is trouwens de eerste. Die heeft moeten lossen uit de kopgroep. Dus die kan het tempo niet meer bijbenen. En als je dan die berg ook ziet, met name vanuit de lucht, dan ziet het er toch echt ongelooflijk uit. Het is een hele mooie groene kol, Helemaal kaal bovenop. En dan zie je die weg daar zo omhoog slingeren. Prachtig beeld van de vallei bovenop de toppen. Daar zie je dan nog de sneeuw liggen. En daar moeten die renners dan maar tegenop. En aan de andere kant gaat het op dezelfde manier gewoon weer omlaag. En wordt het weer heel lastig voor de renners om daar weer goed naar beneden te komen. Kopgroep dus van 19 man. Ik zei het al, met Postima, met Charlinghi, met Johnny Hogeland. Het verschil dat ze hebben op het peloton loopt wel iets terug hoor. Loopt inmiddels terug naar uh, 6 minuten en 26 seconden. En we krijgen vanuit het peloton de melding dat de man in de groene trui moet lossen. Mark Cavendish moet eraf. De eerste vormen van een bus die beginnen duidelijk te worden. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker things we've done together Shannon en Runaway zijn we precies op half drie gekomen. Radio 1, het NOS-journaal. Met uh, Dick de Hark. In Brussel zijn de leiders van de 17-eurolanden bijeen... over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland te praten. Ze hebben eerst hun lunch en zullen daarna de teksten bespreken... die zijn ingediend. De hoop op een doorbraak is toegenomen... omdat de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... het er afgelopen nacht over eens zijn geworden... dat de banken moeten meebetalen aan een nieuw hulpplan. Een voormalige directeur marketing en communicatie van de hogeschool Windesheim moet een jaar de cel in voor het verduisteren van ruim 800.000 euro. De man schreef jarenlang valse facturen. En aangezien hij ook degene was die over het budget ging, ondertekende hij die zelf. Van het geld kocht hij luxe goederen.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 ANWB-verkeersinformatie op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid staat een file van 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Gaat u richting Den Bosch, dan kunt u bij Knoopend Oude Rijn... beter via de Ring van Utrecht en Breda gaan, de A12 en de A27. Een melding van het spoor, want van en naar Groningen... rijden geen treinen door een stroomstoring. Vertraging loopt op tot meer dan een uur. En ook tussen Leiden Centraal en Alfa aan de Rijn rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Vertraging ook daar loopt op tot meer dan een uur. Snel naar de koers, want er heeft nog een Nederlander goede benen, Gio. Ja, lieve Westra met de blauwe pleisters op de knie. Makkelijk te herkennen. Maar je herkent hem ook wel een beetje aan die stijl. Want af en toe dan schokschoudert dat zo'n beetje. Lieve rijdt toch heel vaak op de kracht. Het is een krachtmens uit Friesland. Uit Moenijn, zo heet dat dorpje. Oftewel molen -eind, als je dat in het keurig Nederlands wil zeggen. En hij komt zomaar bij Levi Leipheimer en bij André Zijts van Astana. En ik dacht heel even dat hij er in één keer overheen ging. Want het tempo dat hij had ontwikkeld toen hij wegreed uit het peloton... dat lag zo hoog dat hij allerlei mannen echt met een noodgang voorbij reed. Maar nu blijft hij wel een beetje hangen. Maar lieve westra met goede benen in een bergetappe. Ook daarvan kan ik net als met Joost Postuma zeggen... het is eigenlijk een goede klasse mensen, of een goede uh, klassieke renner. Het is nou niet echt een renner die je verwacht in het hoge bergte. Maar ja, het kan allemaal klimmers kunnen... soms ook wel eens geboren worden tijdens een grote wedstrijd. En dan kan hij het in één keer gaan bewijzen. Postuma rijdt op kop van de kopgroep. Monfort daar in het wiel. Dan zien we de man van Garmin Ramunas Navardauskas man met die bekkenbreker als naam zien we daar zitten. Johnny Hogeland zit er ook nog goed bij. Dan kijken we ook nog naar de enige Belg die daarbij zit. Van Quickstep, Dries Devenijns. Ook nog mooi in het wiel. En Nicolas Roach. Dat zijn allemaal mannen die zich daar vooraan in die kopgroep nestelen. Maar wat ze ook doen, ze weten wel dat het verschil langzamerhand terugloopt. Met de gele trui bijvoorbeeld. Met Thomas Verclaire die in het peloton met de favorieten zit. Daar is het verschil inmiddels 5 minuten en 26 seconden geworden. Het gaat dus gewoon per kilometer gaat er een aantal seconden. Vanaf. En nu gaat het hard door En ze zijn nog niet eens boven. En echt hoor, als je de beelden ook ziet. Het is alsof ze echt een steile wand op moeten rijden. Je zou zeggen, pak het uh, motortje. Zet die motor vol aan. Dan kun je er nog een beetje fatsoenlijk tegenop rijden. Maar met de fiets is het bijna ondoenlijk. De een na de ander gaat eraf in het peloton. Zelfs Cancellara moet nu al lossen in het gezelschap van uh, Petaki. En uh, andere sprinters. Grijpel zit daar ook nog bij. Uh, Tony Martin niet te vergeten. Toemaar, Martin alweer eraf. Dat is toch ook weer een tegenvaller. Die rijdt geen goede Tour. Maar zo gaat de een na de ander eraf in de kopgroep. Terwijl we nog 96 loodzware kilometers te rijden hebben. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 15. you Hits, veel nummers dus ook van hem in de Tour Top 100. Dit is zijn hoogste notering, This Melody. Ja, Gio Lippens, de beklimming van de Agnelle. Noem je dit al een slagveld of moeten we dat woord even bewaren voor later op de dag? Bewaar het nou maar voor later op de dag. Het is in ieder geval uh, toch wel eventjes duidelijk maken wie de goede benen hebben en wie er geen goede benen hebben. En uh, we hoorden, we zagen zelfs in één keer een man... Van wie we toch wekenlang hebben gedacht dat hij de benen niet meer heeft. Zeker na die valpartij in het begin van deze tour. Robert Geesink. Hij rijdt zomaar weg uit het peloton aan de goede kant dan. Hè? Want de afgelopen dagen heeft hij het echt bewust heel rustig aangedaan blijkbaar. Gisteren kwam hij zelfs lachend en babbelend in een groep met Mark Cavendish en Tyler Ferrer over de streep. Na een bergetappe. Nou, daar hoort Robert Geesink natuurlijk absoluut niet bij te zitten. Geesink dus weggereden uit het peloton. Hij heeft een kleine voorsprong. Een seconde of 30, 35 seconden. Op het peloton met Thomas Verclaire. En hij zit in een aardig gezelschap. Levi Leipheimer zit daarbij. Ivan Basso, de gevaarlijkste man. Daarom zal dit groepje toch ook niet veel ruimte krijgen. Maar Basso valt in ieder geval aan. Hij staat achtste in het klassement op 3 minuten 49. Van de gele trui van Thomas Verclaire. En is dus een reëel gevaar. Dan hebben we Moncoutier erbij. Jean Saint, de voormalige witte truidrager. En Liebe Westra. Maar die hadden we al eerder genoemd. De man die het dus dapper probeerde. Samen met Zaitz. Dat hebben we het groepje van... Zeven man die in de achtervolging zijn. We hebben op kop hebben we nog elf man rijden. Daar zitten Montfort, daar zit Postima, daar zit Perez, daar zit Urtasun... ...Charlingi, Navadauskas, Iglinski, Roach zit daar in elk geval nog bij. En dan hebben we daar, als het goed is, ook nog steeds Johnny Hogeland bij zitten. Want dat is toch ook wel een man die in ieder geval in die groep mee moet kunnen. Natuurlijk zit hij erbij samen met Silin. En daarachter dan een groepje met gelosten. Irizar, Erviti, Delage, Boekwalter, Boerhard, Doeke... De La ik zal ze niet meer noemen, want voor hetzelfde geld kun je de hele startlijst van de Tour de France gaan noemen. Maar ik kijk nu weer in het gezicht van Joost Postuma... die uh, in ieder geval uh, Sonny Hogeland daar gewoon lekker rustig in het uh, wiel heeft. En dat is toch wel leuk hoor, dat de Nederlanders zich in elk geval hier in de Alpen laten zien. Wie weet, misschien gaan oude tijden nog wel herleven. De kopgroep op 1 kilometer van de top van de Koldaniel. Een kool die een klein beetje lijkt op de Iseran. Dat is ook zo'n mammoet in de, in, de, in de Alpen. Dat is ook zo'n geweldige col waar uh, enorme rotspartijen aan weerszijden uh, ja, blinken. Maar hier bij die Anjel zie je dat ook een prachtige goal. En mooi dat we daar Nederlanders van voren zien. Terwijl nu ook Geesink inderdaad aan kop sleurt van dat uh, groepje, dat groepje. Met in elk geval Liebe Westra. En ik probeer daar toch Ivan Basso te ontwaren. En Basso zie ik er niet bij zitten hoor. Volgens mij zit hij er gewoon niet bij. En heeft hij zich uh, terug laten zakken naar die groep erachter. Want hij weet gewoon als hij in dit groepje zit... dan laten ze ze echt niet wegrijden. Dan is dit groepje kansloos. Misschien dat iedereen tegen hem heeft gezegd, eh, Signor de Basso alsjeblieft, ga een stukje naar achter. Total 7, Mario Tour de France. Geen eens heel erg denken aan het WK-voetbal. Dit was Ginger Ninja met Sunshine. Geo Lippens Hollands glorie op de top van de Anjel. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Johnny Hogeland, Maarten Tjolinghi en Joost Postuma... We zijn nu boven trouwens. En daar komt Maxime Iglinski als eerste boven. En probeert Johnny Hogeland in elk geval de tweede plaats te pakken. Dat gaat hem zeker lukken. Want Hogeland komt nu daar over die top. En dan pakt hij toch gewoon 16 puntjes alweer in de strijd om de bolletjestrui. Hogeland heeft de aanval geopend op die bolletjestrui. Die nu nog om de schouders hangt van de Belg Jelle van Endert. En dan kijken we even naar de punten totalen. Van Endert heeft 74 punten. Hogeland staat op de negende plek. Had het 22. Daar komen er uh, 16 bij. Staat dus nu op 38 punten. Maar uh, er komen natuurlijk nog een paar toppen. En uh, straks krijgen we dan ook nog eens de Iso-waar. Ook daar zijn weer 20 punten voor de eerst aankomende te verdienen. En dan te bedenken dat de aankomst hier op de slotkol... dat die dubbele punten oplevert. Dus geen 20 punten voor de winnaar, maar 40 punten. Theorie is het dus allemaal mogelijk. Dan moet Johnny Hogeland wel tot het einde van deze etappe... mee voorin kunnen meestrijden. Want als hij dat niet kan, ja, dan is het lastig om die punten... Te, te pakken. De groep daarachter, de, tenminste de echte, serieuze groep daarachter, die rijdt op 4 minuten en 50 seconden. Ik heb het dan niet over de gelosten uit de kopgroep. 8 in totaal. Want die rijden ook nog tussen de kopgroep en tussen de groep met Robert Geesing. En ik zie Geesing daar aan kop sleuren. Een beetje in die stijl die we van hem kennen. Een ontzettend klein verzetje, een koffiemolentje, zoals je dat af en toe kunt noemen. En dan toch wat heen en weer schudden met dat lijf. Maar wel mooi in een cadans naar boven rijden. Het is stijl op die Anjel. En dit ligt hem wel hoor. Dit zijn lange steile klimmen. Dit zijn de favoriete klimmen van Robert Geesink. Hij heeft in ieder geval een man van Astana in het wiel. Dat is die Gregorio. Dan kijken we erachter. Daar zien we Zijds ook nog zitten. We zien de man van Mobistar daarbij zitten. Die daar in ieder geval ook mee omhoog klimt. En Levi Leipheimer natuurlijk. Ja, die rijdt altijd toch wel in een hele andere stijl dan Johnny Hogeland. Die blijft altijd zitten in het zadel. De handen toch wel bij de remgrepen. En dan op een wat zware versnelling gaat dat klaar. Een kleine mannetje naar boven. Het ziet er eigenlijk niet uit. Wat dat betreft kijk ik liever naar Geesink met zijn stijl. dan naar Levi Leipheimer. Maar toch, Leipheimer doet het goed. Won alweer de ronde van Californië. dus kan ook prima bergop rijden. De groep van Robert Geesink op 4 minuten en 52 seconden achter de kopgroep. 30 seconden daarachter het peloton met de gele truitdrager. en al die andere favorieten. En voilà encore une victoire Hollander.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 When my baby, when my baby smiles at me I go to Rio, de Janeiro I'm a salsa fellow When my baby smiles at me, the sun. To Rio, Pieter Ellen. Ja, Gio Lippens, is Robert Geesink al boven op Daniel? Hij is al bovenop de Col Daniel. want op dit moment komt het peloton eroverheen. De gele trui daar in de eerste rang. En we zagen zojuist toch even Alberto Contador op een plekje die je eigenlijk niet helemaal van hem verwacht. Een beetje aan de achterkant van dat eerste pelotonnetje. Maar ik denk dat hij toch even naar zijn ploegleider is geweest. En even wat gesproken heeft van wat te doen. Want we zagen hem zojuist weer opschuiven aan de rechterkant van de weg. De doorkomst op de Col Aniel. De kopgroep dus daar overheen. Iglinski als eerste, dan Hogeland, dan Devenen. Moffor, Urtasun Perez en uiteindelijk Silin dat is de laatste man die nog punten kreeg voor de bergtrui en uh, ik zei het al Robert uh, of Sonny doet daar goede zaken. De groep met Robert Geesink op 4 minuten en 57 seconden. Zeven man dus Westra, Moncoutier, Jansson, Leipheimer, Zeitz, Di Gregorio en Geesink en dan het peloton op 5.38. Het peloton nu ook begonnen aan de afdaling van die call. Het is een mooie lopende afdaling dat wel natuurlijk. Natuurlijk moet je eruit kijken. En daar zien we dan Glinski die dan uh, de leiding heeft genomen. Want die is weggesprongen voor de beklimming. Voordat ze over de top kwamen van die Col Daniel. En die voorsprong heeft hij nog steeds vast. Maar daarachter daar zie ik toch in de vechten alweer het uh, achtervolgende groepje aankomen. Die groep van 11 aangevolgd uh, door uh, Monfort Postuma in het laatste wiel. Die doet het rustig aan met de afdaling. En uh, nu zien we in ieder geval het uh, peloton uh, rustig naar beneden gaan. Mooi achter elkaar aan. Je moet daar vooral niet proberen. ...proberen in te halen. Dat heeft Laurens Stendam een keer geprobeerd. Is hem slecht bevallen. Hij viel op zijn gezicht. Dus gewoon lekker in het lijntje blijven. Dan ga je mooi naar beneden. Het Radio 1 toerspel. En daar is de oria Ja, Sandra. Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een blubberdees. Van Bon, Gaat hij het winnen. Van Bon. Joop, zo de melk als winnaar. Ja. Het is weer tijd voor het toerspel. En daarvoor is aangeschoven Gerard Struik. Goedemiddag. Goedemiddag. Geniet u een beetje van de etappe? Ja, ik vind dit twee etappes waar je echt voor gaat zitten. Ja, hier, hier wachten we op hè? Ja. Hoe, hoe bent u bezig met de tour deze, deze weken? Nou, ik kijk meestal uh, alles. Ja. Houdt u alles bij ook? Of uh, gaat het zover niet, de liefde? Jawel, ik kijk wel veel op, op, uh, op internet. Hou je daarna ja. de, de uitslagen bij en je kijkt waar de Nederlanders zitten en je favorieten. Doet u het ook uh, opschrijven? Ja, ik zal het één keer laten zien. Dan doe ik hem snel weer weg. Mijn Tour de France boekje met alle statistieken. Nee, die, uh, <laughs> ja, ik heb wel wat statistieken, maar niet, uh, niet zo uitgebreid als, uh, als dat ding. <laughs> wat erg. Ik stop hem snel weg. Uh, 90 seconden krijgt u voor het beantwoorden van uh, vijf vragen. Ieder goed antwoord. 10 punten. Gelijke stand geeft de tijd de doorslag. Is, kan belangrijk zijn dus. Is duidelijk, hè? Ja. Daar gaat de tijd nu in. Vraag 1. Na Jeremy Roy is er nog een Franse renner. Twee keer gekroond tot strijdlustigste renner van de dag. Wie is dat? Eh. Uh, jij Jeremy Jérémy Roy was de eerste? Ja, dat, uh, dat zijn Jeremy Roy. Wie nog meer? Uh, Chavanel. Vraag 2. Welke renner had als uh, een van zijn bijnamen Monsieur 60%? Eh, Bionaris. Vraag 3, een fragment. Wie horen we hier? Ik ben, ik ben ontzettend gelukkig. Ik had het nooit gedacht dat ik dit zou kunnen doen. Jaren heb ik dit geprobeerd. Uh, Lang geleden. Ja, Jansen. Vraag 4, multiple choice. Wie reed ooit de hele Tour in het geel? A, Jacques Anquetil. B, Eddy Merckx. C, Bernardino. Of D, Miguel Indurain. Anquetil. Vraag 5, in de jaren negentig reden in de Tour twee Nederlandse Australiërs... of Australische Nederlanders. De een heette Henk Vogels, hoe heette de ander? Patrick Jonker. Stopt het uit? Volgens mij, ja, volgens mij uh, was dit uh, buitengewoon goed. U moest even op gang komen, maar u hebt de vier goed. Oh. En dat is uh, de beste score tot nu toe deze week. Gefeliciteerd. Heerlijk, nu zitten we echt in een quiz. Uh, naast Jeremy Roy, dat is de enige renner die, uh, die u niet goed had. De enige vraag die u niet goed had. Uh, u zei uh, Sylvain Chavanel, uh, maar het antwoord was Mika Delage. Die zit er elke ja. keer bij en is ook als Franse renner gekroond... tot de meest strijdlustige renner van de dag... Monsieur 60%, monsieur 60 was Bjarne Ries. Die 60% ja. sloeg op zijn uh, hematocrietwaarde. Was op zich niet zo'n hele vlij in de bijnaam nee. eigenlijk. Uh, het fragment vlak na zijn toerzegen was het Jan Jansen, 1968. En uh, u zei Jacques Anquetil, die reed inderdaad ooit de hele tour in, uh, in het geel. En dat was in 19. 64 volgens mij. 61. Ja, heb die fout. <laughs> maar die telt niet mee. En u zei heel snel, dat vond ik heel knap... Henk Vogels en Patrick Jonker. Ja. Toen hield u de toer ook al uh, volledig bij, hoor ik. U, u slaat het wel goed op. Ja, ik heb, ik heb nog wel dvd'tjes thuis over vroeger. Dus, uh, oh, die kijkt u af en toe nog wel eens? Die kijk ik af en toe nog wel eens. Heel goed. Nou, u gaat aan de leiding. Dat wordt meteen op dit grote bord geschreven in de studio. Uh, 40, uh, 40 punten hebt u. Het ging niet zo snel, maar 40 punten is al hartstikke mooi. U krijgt de drie boeken mee. En u strijdt ook nog mee om die fietskliniek van Henk Lubberding. Mooi, ja. Ja, prachtig. Gefeliciteerd. Bedankt. Dan gaan we nog even op de berg kijken. In ieder geval bij de afdaling, denk ik, Gio. Ja, kijk naar Maxime Iglinski. Maar echt grote risico's neemt hij niet, hoor, in die afdaling. En die weg, ik zei het al, hij loopt lekker goed geasfalteerd. Hij is mooi breed. Veel breder in ieder geval dan die weg van gisteren. Maar je moet toch oppassen, hoor. Want op het moment dat je daar uit de bocht gaat... Ja, dan duik je toch een flink aantal meters naar beneden. Het is weliswaar allemaal begroeid met gras. Het ziet er allemaal niet zo spectaculair uit... als hier bijvoorbeeld bovenop de Galibier... waar je gewoon echt van die ravijnen hebt, die hond. ...onder de meters diep gaan. Maar uh, ja, die renners weten waarmee ze bezig zijn. Maxime Iglinski, vorig jaar nog winnaar... ...van een mooie koers in Italië, in Toscane. De Strade Bianchi, over die witte wegen... ...die ongeasfalteerde uh, wegen daar in Toscane. En dat is echt een koers die uh, een grote naam heeft. Uh, die wedstrijd komt aan in Siena, iedere keer op dat prachtige plein... ...op dat prachtige marktplein daar in het midden van de stad. Iglinski dus nog steeds met een heel klein gaatje op de achtervolgers. Maar die achtervolgers die houden hem gewoon. In de gaten. Het peloton rijdt op 5,42. De groep met Geesink heeft alweer iets meer voorsprong genomen. Die rijden op 4 minuten en 57 Gezink, Geesink, Di Gregorio, Zeitz, Leipheimer, Jonsson en Moncoutier. En in de kopgroep nog steeds drie Nederlanders: Postima, Charlingui en Sonny Hogeland. Kijk, dat horen we graag. Dat was Gio Lippens in het eerste uur van Radio Tour. Straks uh, gaan ze beginnen aan de beklimming van de Isoaar. En ze eindigen dus op de Galibier. 22,8 kilometer klimmen. Dat dus allemaal later in deze uitzending. We zijn er tot uh, half zeven vanavond. Straks na het nieuws van drie uur. Het tweede uur van Radio Tour de France. Ne quittez pas.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 Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een Mini Cabrio. Kijk snel op remeha.nl slash Zomeractie. Remea. I'm gonna them off. Dit is Ben Lonkel Soul, I'm just the soul de soul-sensatie uit Frankrijk. I'm I'm the soul, Het album van Ben Lonkel Soul is nu overal verkrijgbaar. I'm just the soul.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsjelparket.nl. Dit is Radio 1.